Uur. Door al negens met het NOS Journaal. De Nationale Ombudsman wil snel een oplossing voor 235 gezinnen... bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet. Veel van die gezinnen zijn in financiële problemen gekomen... sinds ze die toeslag plotseling niet meer kregen. De gezinnen hadden kinderopvang geregeld via hetzelfde gastouderbureau. De Belastingdienst vermoedde vijf jaar geleden... dat de toeslagregeling werd misbruikt. Op grond daarvan werd die gestopt. Later bleek in veel gevallen onterecht maar de afhandeling van de zaak is nog steeds niet rond. In honderden rivieren over de hele wereld zitten concentraties antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek van rivierwater op ruim 700 plekken in 72 landen. In het merendeel van de monsters zaten antibiotica... en op 111 locaties werd het toegestane niveau overschreden. Medicijn komt in het water via uitwerpselen van mens en dier... en door lekken bij onder meer waterzuiveringsinstallaties. Doordat antibiotica in rivieren terechtkomen kunnen bacteriën immuun worden voor medicijnen. Het politieke lot van de Oostenrijkse kanselier Koert hangt aan een zijde draadje. Het lijkt erop dat hij een vertrouwensstemming later vandaag niet gaat overleven. Een motie van wantrouwen tegen hem en zijn partij UVP zou een meerderheid krijgen. Aanleiding is het corruptieschandaal... waarbij de Oostenrijkse vicekanselier Strache betrokken was. In een video was te zien dat de voorman van de FPE corrupte deals probeerde te sluiten. Dat leidde tot de val van de regeringscoalitie. De partijen vinden dat Koerts en de EVP medeverantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Kiki Bertens is op Roland Garros door naar de tweede ronde. De Nederlandse als vierde geplaatst en een van de favorieten voor de eindzegen in Parijs... versloeg de Française Pauline Parmentier met 6-3 en 6-4. In de volgende ronde speelt Bertens tegen de Slovaakse Victoria Kuzmova. Het weer, zonnige periode en wolken wisselen elkaar af. In de namiddag en avond kans op een buitje. Het is 15 graden op de Wadden, 19 langs de grens met Duitsland. Morgen wisselvalliger met meer kans op wat buien. Het blijft ook wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Delicia. Als ik een feestje. Als ik je raad, Comecei a falar Como é que é, meu? Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai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 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein je ah. uh. Quero ver a Nossa comigo, vai Nossa me mata Het is heerlijk weer vandaag in Zandvoort. Best temperatuurtje en een zonnetje erbij. We mogen zeker niet klagen. En er hoort ook de zorgmuziek bij op de radio. Zoals deze zing van Misha Telo en IC Chupego. Het is even na twee uur. We zitten er weer in studio, tolweg, Tina. We zeggen Zandvoort, goeiemiddag. En hallo Albert Jan. Eh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, kijkers niet te vergeten. En luisteraars. Ja, wederom drie uur live op deze zaterdagmiddag. Toch wat zonnig, een beetje flauw zonnetje. Maar eh, wie weet, breekt hij nog door? Eh, we hebben weer een vol programma, eh, Rob. We hebben van alles. Uh, vanmiddag is er natuurlijk Kite for Life. Uh, dat is een evenement uh, op het strand en wel bij de watersportvereniging Zandvoort. We hebben vandaag ook de tweede open dag van het weekend van de begraafplaatsen een open dag. En vandaag is de tweede dag alweer van de begraafplaats open dagen ook al hier in Zandvoort. Uh, uh, de tenniscompetitie. Vorig jaar werden de dames van te uh, de tennisclub Zandvoort het gemengde team in de eredivisie uh, Nederlands kampioen. Vandaag is de competitie wederom gestart met vandaag de wedstrijd Zandvoort tegen Naaldwijk. En ik kan dankzij onze verslaggever Martin van Galen u mededelen dat de tussenstand momenteel 1-1 is. Verder in de dag, later in de uitzending, krijgt u daar natuurlijk meer informatie over over de tussenstanden. Nou, we hadden natuurlijk vorige week een mega evenement op het circuit Zandvoort. Natuurlijk de, de, de, de race dagen driven by Max Verstappen. Max Verstappen, waar ZFM ook twee dagen live aanwezig was. Maar afgelopen week is er ook gereisd op het Zandvoort. Ja, klopt. Heb je niks van gehoord zeker? Hè? Helemaal niks. Ja, niks maar stil. Maar was stil. Was erg milieuvriendelijk ook, hè? Klopt. Want uh, afge uh, afgelopen week uh, werd er getest met de Nuna X. U kunt het ongetwijfeld uh, dat in oktober in Australië... wederom uh, de 3000 kilometer racen met uh, Solar Energy uh, gaat starten. En Nederland is daar de afgelopen jaren erg succesvol in geweest. Maar afgelopen week was er een testdag op het circuit Zandvoort. Onze uh, verslaggever uh, Jaap Koper was daar aanwezig... en sprak daar met diverse deelnemers en oud-deelnemers... aan die Nuna x uh, racewedstrijden in Australië. Dus we hebben een aantal interviews voor u staan. dankzij Jaap. Wat gaan we verder doen? Nou, natuurlijk de evenementagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht half drie. Wordt het beter, wordt het minder? U hoort allemaal om half drie. Het dier van de week. Ja, ik... Ik kan er niet omheen. Weet je hoe die heet? Nee. Max. Max, <laughs> Max, Max kijk, kijk, kijk, kijk. Max, we uh, hebben heb ook eerder in een uitzending gehad. Maar uh, ja, Max moet toch ook na, een thuis hebben. Ik bedoel, desnoods in, in Monaco. bedoel, maakt mij niet uit. Maar Max verdient ook een thuis. Gedicht van de week, niet geheel toevallig. Uh, is uh, getiteld Trots op jou. Gefeliciteerd. Nou, mooi, hè? Mooi, ja. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... Er wordt ook gevoetbald, als ik het wel heb in mijn administratie... is dit vandaag de laatste wedstrijd van SV Zandvoort tegen OSV1. Daar is voor ons aanwezig Joop van Ess Om tien over half drie gaan we voor de eerste keer live schakelen met Duintjesveld. Volgens mij is de wedstrijd om de, bijzers, de Keizersbaard of zo, hè? Uh, geen idee mij eigenlijk. Staat er, mij staat het is niks... de nummer vier tegen de nummer zeven. Ja, nou, volgens mij staat er niks meer op het spel... maar daar zal Joop u verder over inlichten tijdens zijn live verslag. Nou, wij volgen natuurlijk voor u hier in de studio... de kwalificatie van de mooiste race van het seizoen... van de Formule 1 in Monaco. De kwalificatie die om drie uur van start gaat. Ja, van dit seizoen, hè, bedoel je? Ja, volgend seizoen. jaar niet. Nee, volgend jaar niet. Nee, daar heb jij weer gelijk in. En wellicht nog een stukje sportkort. Maar het zal een uitgebreide pit report worden... zo rond de klok van kwart over vier... met de nabeschouwing op die kwalificatie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert In het kijken doe je via www.zfm-live.nl. En we hebben ook nog het Zonfestival gehad. En we hebben gewonnen, Albert -Jan. Ja, maar... Ja, ja dat, dat komt dus naar Nederland. Weet je wat dat kost? Nou? <laughs> ja, allemaal... ja, maar het levert ook wat op, hè? Ja, dus, uh... ja, ja met de, bedoel, die hele discussie rond die Formule 1 op circuit Zandvoort. Nou, dat is allemaal geregeld. Geen overheidssteun, niks, naks, nada... Uh, maar het, het komt er toch wel, die formule 1. Maar het Eurovisie Sing Songfestival voor één keer kost ook iets van 4 ton. Of ja, drie. we doen het gewoon in combinatie met de uh, Grand Prix volgend jaar. En dan ja. doen we het uh, in de krocht. Of op, op de dat straf. zag ik ook op uh, Facebook ook dus. Ah, okay. In gebouw de krocht. Songfestival. Goed idee. En dan nodig we ook Madonna uit om even een stukje te zingen. Of zullen we dat laten? Doe dat maar niet. Doe dat maar, niet nee, ja? maar ze zong vroeger in de jaren 80 wel heel goed hoor. Onder meer met deze single. Hier is ze met Borderline. Zaterdagmiddag van C.F.M. Salford met de reggae van Jimmy Cliff. We terug naar 1982 alweer. Dat was de single Treat the Youth Rights. Ja, het is 19 over 2. Tijd voor het nieuws in het kort. Aanstaande donderdag 30 mei is het raadhuis gesloten vanwege hemelvaardag. Ook is de gemeente die dag telefonisch niet bereikbaar. U kunt wel de meldkamer van handhaving bellen bij overlast... en voor vragen over handhaving en parkeerboetes... Via telefoonnummer 023-511-4950. 023-511-4950. De meldkamer van de handhaving is op helemaal bereikbaar... van 8 uur s morgens tot 5 uur s middags. Dus ik ga om 1 minuut over 5 ga ik daar parkeren. Ja, ja. Heel, dat is heel slim. <laughs> ja, heel. Goed, afgelopen dinsdag is er een begin gemaakt met de sloop van de Corodex. De opstallen moeten verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw woningstichting De Kei zal het geheel voor zover bekend gaan ontwikkelen. De oude bakkalietfabriek was deels nog in gebruik. Recentelijk moest de kringloopwinkel het pakhuis... een wijkontmoetingsplaats als overkop verdwijnen. Het pakhuis is nu gevestigd in een deel van het oude stadstrandhotel aan de boulevard. En er is ook veel asbest in het gebouw trouwens. Dus ja, klopt. dat moet ze ook eerst opruimen. De mannetjes in het wit. Precies. Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken. De vakbonden FNV, CNV en MHP hebben tot de 24 uur staking opgeroepen om een zo goed mogelijk pensioen af te dwingen. Het is nog niet bekend wat precies de gevolgen van de staking zullen zijn. Mensen zullen, uh, moeten erop rekenen de, uh, voor een dichte deur te staan... vanaf de vroege ochtend van 28 mei tot het begin van woensdag 29 mei. Al dus Erik Vermeulen, vakbondsbestuurder bij FNV Stadsvervoer. De actie is deels bedoeld om een, als een herkansing voor de landelijke actiedag op 18 maart. Die werd afgebroken na de aanslag in een tram in Utrecht... Dus mensen die thuis kunnen werken aanstaande dinsdag, uh, zou ik adviseren: gaat u maar thuis werken. Want de, de, rijden, de rijden wel de treinen, maar die, zijn, die paar die er rijden, zullen niet uh, u zorgen dat u op tijd ergens aan zal komen. En men verwacht ook nog dat op de woensdag daarop volgend uh, de gevolgen nog duidelijk merkbaar en voelbaar zullen zijn voor de reizigers. Een grote organisatie is van plan het hele huisverspark van Centerparks in Zandvoort af te huren tijdens het weekend van de Formule 1 volgend jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van het vakantiepark aan NH Nieuws. Mochten er in de Formule 1 weekend nog huisjes op het park over zijn... dan worden deze via de reguliere methode verhuurd. Wel zal de prijs dan flink hoger zijn dan normaal. We maken gebruik van variabele prijzen, al dus de woordvoerder. Ja, ik heb geprobeerd die partijen te achterhalen wie dat is... Ja. maar daar kwam ik niet achter. Diverse mensen gesproken, ze ja. weten het wel... Maar, maar zeggen, ze zeggen het niet. Nee, maar ook, uh, ook uit onbevestigde bronnen, moet ik dan zeggen... is dat het ook voor een aantal hotels geldt in Zandvoort... en Bed and Breakfast, dat die in begin mei ook geen, uh, geen uh, niet-verhuren... omdat ze weten dat er een grote partij aan zit te komen... die dat gaat, uh, dat zal ongetwijfeld bedongen zijn in het contract... wat ze met het circuit hebben afgesloten. Uh, ik vermoed dus dat het gewoon de FOM is, de Formule 1-organisatie... Dat wel, over ja. het wel, ja. Goed en tot slot, extra grote Ibiza-markt kop op Hemelvaarddag. Voor het de derde achterin volgend jaar wordt op de boulevard in Zandvoort tijdens de zomermaanden elke vrijdag een Ibiza-markt georganiseerd. Dit jaar zal op Hemelvaarddag, dus komende donderdag 30 mei voor het eerst een extra grote Ibiza-markt georganiseerd worden. Tot zover. Dankjewel, je En het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Hij is gratis, beschikbaar en te vinden onder de naam ZFM Zandvoort. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwsjes... en kan je uiteraard luisteren naar het lokale geluid. 24 uur per dag, 7 dagen in de week... ZFM Met nu Joe Farnham en Jor Vos. Zong even lekker mee in de studio aan de Torweg 10A, de studio van CFM. En als je een keer de radio wil komen kijken, dan ben je uiteraard van harte welkom. Meld je wel even wat vooraan, 023-57-30393. Dit was trouwens de singel van John Farnham en You're de Voice. Zodat dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo zoals het vandaag is of wordt het misschien mooier? Je hoort het straks van Albert-Jan. En dat is rond tien over half drie. Gaan we naar Joop van Es op Duijstersveld. Vandaag de wedstrijd SV Sanford tegen OSV. Maar eerst krijg je nog deze zonnige plaat van Meteor Waldo en Break My Strides. Met deze check van Matthew Welder krijg je echt zin in zonnig weer. Nou, gaat dat komen of niet? We laten ons verrassen door Albert-Jan. Het weerbeeld ziet er redelijk uit dit weekend. Er zijn wolkenvelden, maar de zon zal zo nu en dan ook schijnen. Op wat licht gespetter na blijft het droog. Na het weekend wordt het wisselvalliger en ook frisser. De temperatuur daalt naar een graad op 13 a 15 het was op deze zaterdag aanvankelijk bewolkt en uit die bewolking kon lokaal wat lichte regen vallen. Vanmiddag is het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar droog. De temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen overheerst de bewolking en op, uh, bewolking en op lokale spatna na blijft het droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden morgen. Na het weekend wordt het wisselvalliger, met uh, elke dag wel kans op regen. De temperatuur gaat omlaag en het wordt niet hoger dan 13 à 15 graden. Aldus Rico Schreuder. Hé, hey, dat is geen uh, goede bericht Albertje. Nee, dat klopt. Hmm. Ik kan er niks anders van maken. Jammer. Nou, wil je het uh, weer blijven volgen? Ga dan uh, naar www.meteo-pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. En van het weer gaan we weer naar muziek. Hier is Wommik en Wommik. De muziek op de zaterdagmiddag bij CFM, dat was Robin Schulz en Speechless. Ja, voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar Deinsjesveld, naar Joop van Is. De wedstrijd van vanmiddag, Joop, SV Salford OSV. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar Sanford juist een behoorlijke kans kreeg via uh, uh, yesterday. Uh, ik moest er maar even met zijn chocolade bij schieten en dat ging niet goed, helaas. Maar het was een mooie, mooie aanval in ieder geval. Goed, ze spelen tegen OSV. In, in de Oost-Saanse sportvereniging. Nou, dat weten we het ook weer. Oost-Saan staat nummer 3, dus het is niet mis. En Standford is uh, de zevende plaats in het land. En dat zal waarschijnlijk ook wel blijven. Want uh, ja, zoals we weten, het begint het seizoen, is niet we de al denderend geweest. Daar hebben we het een liggen. Waarom? Nee, niet waar. <tie> goed. Oh, oh! Dit was een schot van uh, met water. De keeper verkeest zich er een beetje En die, die pakte de bal verkeerd. En die, die sprong uit zijn handen. En die dreigde achter de lijn te verdwijnen. En net kon hij het wegdikken. Dus dat was een kans. Maar wat is voor Ik hoor het nog steeds. Zoals je hoort. Maar goed, uh, Sandvoort uh, is goed bezig op dit moment. Plaats van nu even iets wat drukker of strakker. Maar uh, hij is een bal bezit. En uh, is dat even kijken... Ja, het gebeurt helemaal allemaal met hand van de Velman, doen. Dat zal je altijd zien. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar soms je, is nu gewoon een balbezit. En kan gaan bouwen aan een nieuwe aanval. En dat gaat dan nu via Jury-Mans uh, Mans naar Budwaard. En die laat de boven het voet schieten. Gaat over de zijlijn. Die zou je zien, mag gooien. We, uh, we spelen net uh, 7 minuten. En de staat wilde 6-0, dus... <lacht> Ja, gezondheid, eh, Joop. Rustig aan, ja. hè? Graag tot straks weer. Tot straks, eh, inderdaad. Ja. Eh, neem even een slokje water, Joop. Dat denk ik niet. Ik ah. heb al twee weken hoest. Oh, jeetje. Oké, okay, nou. We spreken hier zo dadelijk weer. Is het team helemaal compleet <laughs> trouwens? Van uh, SV Sanford? Ja. Sorry? Is het team helemaal compleet? Uh, ze zijn compleet. Uh, behalve uh, Koeman Gielsen, want die heeft een zaal voetbal. Op en dat is de derde, die uh, geblesseerd is geraakt. Die heeft zijn teen gebroken. Dus ik kan niet voetballen. Dus dat... Uh, dus wanneer die is ontzettend blij met de bal, want dan is de derde die uh, gelanceerd raakt. Nou, dus niet hè? Nee, inderdaad. Ja. Nou, Joop, dankjewel. Ik, ik heb het met hem over gehad. Ja. Hij was één keer in het hele seizoen twee keer met dezelfde team kunnen spelen. Na elkaar. Dus één is zaterdag en de zaterdag op volgende weer. En dat was niet eens een sterkst opstellen. Oké, okay, nou yes. juist. Ja. Ja, daar komen we, dan we dan weer dan bij dan. Terug, Dank je terug. Joop, dankjewel. Maar kent iedereen deze plaat wel, hè? De disco-klassieker van Dan Hartman uit de jaren tachtig en Relights My Fire. Wordt nog steeds geregeld gedraaid in diverse cafés en discotheken. Ook hier in Zandvoort. Ja, je zei het aan het begin van het programma. Afgelopen week werd er gereced op het circuit. Daar ja. nou, woon ik vlakbij het circuit. Hoor ik altijd die geluiden, die uh, mooie geluiden vanaf het circuit. Maar ik hoorde helemaal niks. Nee, nee, dat klopt. En het was erg milieuvriendelijk, die race. Het was een milie milieuvriendelijke race. Want nou, niet afgelopen, week hadden we, afgelopen weekend hebben we natuurlijk de, de bulderende V8 motoren van de Formule 1 auto. tijdens de MAX Experience op het circuit Zandvoort. Maar afgelopen week werd er ook gereced, zoals eerder gemeld. Maar dat waren geen bulderende automotoren op het circuit Zandvoort. afgelopen week, maar een bijna niet waar te nemen gezoom. De hypermoderne zonneauto van de TU Delft scheurde met 120 kilometer over het circuit om procedures te oefenen. En ik was echt verrast hoe goed het ging, aldus bussemer Pieter Tolsma. Hij is een van de drie jongens uit het gooien die deel uitmaken van het Vattenval Solar Team. Ze hebben namelijk de zonneauto de Nuna X ontworpen... en gaan ermee in oktober in Australië 3000 kilometer racen. De auto is niet gemaakt voor zo'n circuit, dus ik dacht we gaan rustig aanrijden... maar na een paar rondjes drukte de coureur vol het gaspedaal in, aldus Pieter. In Australië zal hij voor de zonneauto uitrijden om te navigeren en te voorkomen dat de auto beschadigd raakt door oneffenheden in het wegdek. Wie daar veroorst bij was afgelopen week, dat was onze collega Jaap Koper. En hij sprak met Gerrit Hofland, ook verantwoordelijk voor het vattenval Solar Team. Hier zijn interview. Bij me staat Gerrit Hofland, hij is accountmanager van de zakelijke markt bij Vattenval, dat is degene die belangrijk een rol speelt als het gaat om deze wagen, deze Luna. Ja. Want hoe belangrijk is dat voor, je, voor jullie als afdeling? zijn? Nou ja, het is, het is, het is, we zijn al zoveel jaar hoofdsponsor uh, van Luna en al zoveel jaar zijn ze wereldkampioen geworden. Dus ja, ook deze keer, uh, het kan eigenlijk niet beter zijn dat je wereldkampioen bent, maar je moet natuurlijk zorgen dat je dat blijft. Ja. En die druk. ...worden ze wel steeds hoog, groter en hoger. Ja. Uh, maar ja, wij vinden het fantastisch hoe dat team zich ook dit jaar weer klaarmaakt... ...voor de race straks in Zuid-Afrika. Ja, want hoe ja. doen jullie... Australië. Ja, want hoe doen jullie dat? Want uh, er is natuurlijk ook iets, hè? Uh, Je bent natuurlijk de techneuten ja. van de TU Delft. Hoe werkt dat? Uh, nee, die bouwen hem, die bouwen ah, Oké, okay, maar, ja. maar jullie rol is natuurlijk wel om dat te financieren Dat is dat, dat niet alleen, ik ben ook mentor. Ja. Uh, dus ik zorg ook dat uh, niet alleen de financiën geregeld zijn, ja. maar ook het stuk sociale uh, gebeuren van studenten. 16 studenten committen zich een jaar lang om ja. uh, voor ons die auto te bouwen en ja. te racen. Ja. Dus uh, als er iets is binnen het team dan gaan wij ze ook ondersteunen en uh, we nemen ze mee in allerlei trajecten om ze ook echt uh, ja, uh, te helpen zeg maar om, om het voor elkaar te krijgen om wereldkampioen te worden. Want ja, dat, dat is natuurlijk het, uh, het streven. Absoluut. Ligt de lat voor dit jaar ook weer hoog? Die ligt, ja zoals elk jaar <lacht> ligt ook dit jaar weer hoog, ja, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat uh, Ga fixen. Ja, dat, nog even over dat mentorschap, want dat, dat is ook, je, je noemt het al, hè, dat is heel belangrijk, want je werkt natuurlijk uh, dagenlang, wekenlang uh, met elkaar. Kan het dan wel eens voorkomen dat je dan op een gegeven moment wel eens te horen krijgt en dat je dan... Uh, ja. dan uh, Natuurlijk, en dat kan, kan van alles zijn. Hè? Ook binnen de uh, oudste studenten die, die, die zitten natuurlijk in Delft. Maar een aantal zitten nu in Zwolle. Uh, die wonen daar ook in Zwolle. Uh, maar goed, die hebben ook een achterban. Ik bedoel, er kan ook iets in de familie zijn. Wat speelt. Ik bedoel, zijn, we zijn allemaal maar gewoon mensen. Dus we hebben het af en toe ook gewoon nodig. Uh, dat, we, dat, dat je je verhaal kwijt kan en dat je dingen kan delen en dat je ook je passie kan delen ja, het, het groepsgevoel is uh, heel erg belangrijk absoluut ja ja en die is ontzettend goed en daar geniet ik ook iedere keer weer van als ik uh, als ik het team zie en spreek is dit nou zo'n dag met zo'n presentatie van uh, de nieuwe wagen die het dan moet gaan doen uh, dan zo'n dag uh, als kerstje op de taart van we hebben het weer voor elkaar gekregen ja alleen we moeten het nog wel ze moeten het nog wel even laten zien natuurlijk ja, ja. maar de aftrap vind ik wel heel gaaf hier om te laten zien van hey wie gaat die gaat er straks sturen, die ja. gaat er rijden. Uh, dus ook wie gaat dat? Uh, ja, uh, de komende kampioenschap, wie gaat het, uh, wie gaat het, uh, het doen? Dankjewel. Graag gedaan. Als je... ja. Maxime Kroft uit Heemstede... die mag in oktober in, zo in die zonneauto plaatsnemen om door Australië te racen. En uh, er de, de, de werd afgelopen week nog, werd er nog wel gereden met een voorloper van een Nuna X. De, namelijk de nieuwste zonneauto uh, is naar verwachting over een paar weken klaar. En die moet uh, hen dan ook weer naar de eerste plaats bezorgen... bij de World Solar Challenge Team in Australië. Ook uh, sprak je uh, Jaap Koper met, uh, een van, met de coureur Maxime Kroft vooraanstaande oh, oktober. Uh, een van de mensen die uh, gaat rijden, die komt hier uit de buurt. Dat is uh, Maxime uit uh, Heemstede. Uh, ja, want het begint nu zo denk ik een beetje te komen... Ja, klopt. Ja, we hebben dus vandaag voor het eerst bekendgemaakt wie er gaan rijden. En uh, vanaf nu begint het steeds meer, zeg maar afgelopen jaar heeft iedereen een andere functie gehad. Of eigenlijk nog steeds. Dus uh, tot nu toe was ik eigenlijk de structureel ontwerper samen met iemand anders uit het team. En dan nu begint het steeds meer te worden dat iedereen uh, een racefunctie gaat krijgen. En dat dus we meer daarop gaan focussen. Maar op dit moment zijn we nog in de laatste fase van productie. En uh, over ongeveer een maand gaan we echt testen en dan zal het steeds meer komen. Heb je zelf iets met racen? Uh, ik, heb zelf, ja, ik vind het echt super vet, maar ik heb echt nog totaal geen ervaring mee, dus uh, daarom is het goed dat vandaag bijvoorbeeld Tim de ervaren coureur er is en Guido van de Garde om nog allerlei tips te krijgen, want uh, ja, het is echt een van mijn eerste ervaringen op, uh, met racen. Ja, heb je ook iets met, met deze studierichting? Heb je daar ook iets mee? Ja, ik studeer zelf werktuigbouwkunde in Delft, dus ja, we studeren allemaal in Delft en allerlei verschillende studies. En ik heb nu mijn bachelor werktuigbouwkunde afgerond, dus het, wel, eh, het sluit er wel op aan dat je dan eh, een auto gaat bouwen. Ja, zit daar ook die gedreven eh, interesse in om dingen bijvoorbeeld ja, duurzamer te maken voor de wereld? Zit daar ook dat, uh, dat stukje in, in die werktuigbouwstudie van jou? Uh, ja, zeker. Creatieve ja, oplossingen heb ik het dan ook. Precies, over. creatieve ja. oplossingen bedenken. Ja. Je leert gewoon heel goed om inderdaad creatieve oplossingen te bedenken en nieuwe ideeën te verzinnen. Dus dat komt hier in zo'n team perfect van pas. Wanneer we steeds weer nieuwe en innovatieve ideeën bedenken en uitvoeren. En steeds het beste van het beste willen maken. Ja. Uh, dan natuurlijk even over uh, ja, de toekomst. Hè? Want je gaat natuurlijk uh, straks rijden in, ja. uh, in Australië. Ja, uh, dat, dat lijkt me toch best nog wel een opgave. Uh, ja, klopt. Het is uh, best wel is heel erg klein en het wordt heel warm. Maar het is gelukkig, je rijdt in een heel konvooi. Dus het is niet dat als coureur alle druk op jou staat. Want je bent gewoon met het hele team. Iedereen heeft een functie die belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld een auto die uh, vooruit rijdt en zorgt dat er geen obstakels op de weg zijn. Er is een auto die vlak voor mij rijdt, zodat ik gewoon weet waar ik naartoe moet. En die gewoon kunnen aangeven als er ander verkeer aankomt. Uh, de auto achter mij die doet eigenlijk de hele strategie, dus uh, daar zit iedereen. Zij vertellen eigenlijk aan mij wat ik moet doen, hoe hard ik moet rijden om zoveel mogelijk zonne-energie te pakken. En dan uh, daarachter achteruit ook nog support voor mocht er iets misgaan, dat zij uh, als een soort pitstop supersnel alles uh, weer kunnen fixen. Dus met z'n allen doe je het echt. Um, en voor mij is het vooral dat ik heel in de, zeg maar in de slechte omstandigheden relatief kleine ruimte, veel warmte heb, vrij lang achter elkaar, je rijdt drie uur ongeveer. Um, dat je gewoon gefocust blijft, goed blijft luisteren naar wat je moet doen en dat uitvoert. Nou ja, goed, die, die, die, die rijdende auto waar, waar velen het over hebben, daarachter dus, hè, die, die ja. zijn, is dus eigenlijk te vergelijken als die mensen die dus bij een Formule 1 wedstrijd aan de muur zitten. Uh, ja, ja, klopt, zeker. Ja, ze houden van alles, ze houden de hele auto in de gaten wat er allemaal gebeurt, of het allemaal goed gaat, hebben houden het weer supergoed in de gaten om te zorgen dat je echt zo veel mogelijk bij de zon blijf, onder de zon blijft rijden. Dus uh, ja, zij zijn echt een beetje de hersenen van Nina als het ware. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was uh, Maxime uh, met Jaap Koper afgelopen woensdag op het circuit. Het Solar Team. We gaan naar het voetbal. Joop. Ja, wat we hebben een doelpunt. In de 17e minuut, weet ik, wat de scrimmage van de OSV. En jessenaar uh, had ze als uh, voet het laatste tegenaan. En uh, dus dat is dat 0 voor zandvoet En ja, Zandvoet uh, had al twee, drie kansen wat vierde aan. Uh, dat was echt heel scherp. En uh, dat had zomaar is. is het maar goed, dat is niet anders. Ik, gigant... ik heb een verschrikkelijk terug signaal Ik hoor mezelf bijna niet. Nou, minder last van jou, op of niet? Nee, het blijft hetzelfde. Oké, okay, nou. Alleen als ik het toch van Albizon heb, dan heb ik het niet. Nee, ik kan er verder niks aan doen. dus... Uh... Nee, nee, nee, nee. Maar ja, ik kan er ook verder niks aan doen. In ieder geval is er nu een hele uh, kaart genoteerd. ...voor iemand van S OSV. Ja, OSV. En Sansen mag de bal nemen op eigen helft. Het is dat hij uh, nu uh, 20 minuten, dikke 20 minuten, uh, goed bezig is... <coughs> <coughs> en een doel van OSV komt. <coughs> en dus... kansen uh, heeft gaat het eentje van Bidwater en twee van Jesse uh, Daan, ...waardoor er in ieder geval één doel met dit benen. Soms gaat het in de, de, de, de is als de vlak, is dat er gaat die voetbalparm, wat je doet, hoe het doet, het doet, het doet. Dat is het de van de is weer in Dus dat is het goede dat is het goede En OECD kan gebouwen, bouwen, Maar wat nu nog steeds gebeurt, is dat en die, en die gaat, als de draailijn dan je een baan waar ga uit de Kijk, hier is een rand voor. Dus dat is een gecontroleerde OOP-tijdenshulp. water nu. Het dus water staat nu op dit moment in de linkerkant. En de dag eens even rechts Dus hebben we gewisseld met Jeff yes, Dani, die is nu op, uh, op rechts bezig. Daar is hij van, van, van de OOC. Wordt naar binnen gesteden, wordt opgehouden. Wordt geen overtreding, nou, Het werkt gelijk bij een blok. Dus dat maakt niet uit. Naar, uh, de pet doet naar de heer Rimmel, nee, dus dus die uur langs de nieuwe baal. is hij verdedigd. van het VR-rechtstukje. dat doet hij dan ook. Heel veel licht op de helft van Zandvoer. En de nummer 8 van de OSV heeft een vrije baan. De zitten dan nu in het midden. En dat gaat het dan gaat het volk komen en dan gaat het volkomen. Het wordt te ver. Wordt toch weer naar de buitenkant gesteld. Wordt wel gebreid daar en dan gaat die de bal eindelijk al in de daar elkaar ik kerning. Goed, we spelen. 23 minuten. Het, het is dus heel voor. Graag gedaan, daar, dus. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En uh, tot straks 1-0 voor dus. Dus dat zijn goede berichten vanaf Duintjesveld. Zometeen in de twee uur van Zandvoort op zaterdag. We zeggen goedemiddag en in de twee uur heel veel aandacht voor de kwalificatie van de Formule 1. Ja, zo dadelijk om drie uur gaat hij beginnen daar in Monaco. En laten we hopen dat Max Verstappen een mooie plek gaat scoren. Morgen op de Startcrit. Daarover straks veel meer in de twee uur van Zandvoort op zaterdag.